Dit was het NOS Journaal. Aan de BVK, Er staat een file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoete Wouden, 6 kilometer. En de N33 Eemshaven richting Veendam... is dicht tussen Spijk en Delfzijl. Dat komt er een ongeluk. Uh, Theo? Ja? Zullen we lekker een bakkie doen? Uh, ja, dat kan wel, joh.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 De roots van onze gast liggen in Volendam... waar hij vooral opviel als beroepsklier... en dat krijg je als een tiener zich verveelt. Maar toen hij op zijn achttiende naar Amsterdam ging... en verzeild raakte op een open micavond, waar iedereen met een gitaar gewoon een liedje mocht zingen... brak het licht in alle glorie door. Natuurlijk, muziek! En hier op tafel ligt zijn eerste glorieuze cd... The Many Colored Beast. Hier is Kees Mayfield. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Jij zou uiteindelijk zoveel geld willen verdienen... <laughs> dat je vader en een van de bandleden nooit meer hoeft te werken. Ja, is... Wat voor werk doet, de, doet dat bandlid? Uh, die is meubelmaker, maar die, die zou denk ik in de middeleeuwen... In een soort kathedraal hebben gewerkt, weet je, met, met 30 uh, leerlingen en uh, die zou van die beeld, beelden kerven en uh, maar hier in de huidige tijd uh, maakt die meubels. <laughs> dus het is een misplaatste kunstenaar eigenlijk. En hij heeft het helemaal niet naar zijn zin? Nee, nee. Ik, uh, we moeten hem daar zo snel mogelijk uit krijgen. Dus daar, uh... Doe jij heel erg je best? voor. Ja, vandaar ben ik hier. Want ik vind meubelmaker. Vind... Want er is ook een van jouw bandleden, stucadoor. Dat lijkt me nou eigenlijk. Nee, dat klopt niet. Nee. Oh, dat klopt. Nee, nee. Niet. dat was hij, behalve hij is dus meubelmaker. Maar uh, ook stucadoor. Nee, hij is eigenlijk meubelmaker. Hij is meubelmaker. Geen ja, precies. En wat ja. doen de andere bandleden daarnaast? Uh, de ander is een huisman. Dat is nog wel te doen. Ja. Het uh, kan de, ook heel zwaar zijn. Ja, dat kan heel zwaar zijn, maar dat valt gelukkig mee. Hij heeft helemaal makkelijke kinderen. Hem hoor je niet klaar. Nee, precies. En uh, de rest is um, beroepsmuzikant, nou. wat, wat dat ook mag betekenen. Ja. Ja. Ja. Geen vetpot in de Nee, geval. allemaal vechten tegen de noodzaak. Ja. En je vader, waarom wil je je vader van zijn werk af hem? Uh, dat is denk ik met, met heel veel mensen zo. Die, die zijn gemaakt om iets anders te doen. Behalve ja, door de omstandigheden worden ze... Genoodzaakt om uh, brood op de plank te brengen. En uh, ja, dan moet je maar in een fabriek werken of uh, iets anders waarvoor je niet gemaakt bent. Dus die wil je, dat soort mensen wil je, um, ja, weet je, jij en ik weten precies hoe het voelt om te doen waarvoor je gemaakt bent. Uh, en dat kost ook uh, bijna geen energie voor ons. Daar kunnen we al uren in steken. Het is alleen die we willen. maar leuk. Het is alleen maar leuk. Je ja. krijgt alleen maar meer energie door. Mm -hmm. En dat wil je eigenlijk, dat gun je iedereen. En uh, natuurlijk dan ook mijn vader. Ja, en wat doet van, je vader dan precies? Die werkt in een fabriek. En uh, wat voor fabriek? Uh, een kartonnen kokerfabriek. Die moet er natuurlijk ook zijn, maar... Een kartonnen kokerfabriek. Wat, wat voor kartonnen kokers? Ja, uh, zodat uh, zaken, zakenmensen hun uh, presentaties uh, ingerold uh, in een kartonnen koker kunnen stoppen. Daar heb ik nou werkelijk nog nooit bij stilgestaan. Jij waarschijnlijk wel, alleen maar omdat je vader daar ja, precies Ja, precies. Ja, ja, ja. En staat hij dan de hele dag aan de lopende band die kokers van de band af? Te, wat ja, doet hij precies? dat weet ik niet precies. Ik, uh, we hebben het er ook gelukkig niet over, hoor. Want dat, uh, je wilt het ook niet echt weten. Nee, en hij wil het er niet over hebben. Dus dan staan we mooi uh, kiet. Ja. En hoe lang doet hij dat al? Uh, ik denk nu een paar jaar. Mm. Ja. En uh, hij, hij praat daar dus niet over. Alleen de manier waarop jij nu naar me kijkt, dat spreekt al boekdelen. Hij komt niet vrolijk uh, gestemd thuis uit zijn werk. Nee, nee. Maar dat is zelfs met dat bandlid, weet je, die doet dan s'avonds met ons repeteren. Mm -hmm. en dan zie je hem opbloeien. Uh, geen, dat verdient geen één mens. Mm Het -hmm. is gewoon een gevangenisstraf. Mm -hmm. Dus. Uh... Maar uh, dan vecht ik met alle liefde. Dan ga ik met alle liefde zo vaak mogelijk op televisie om uh, te kunnen voorkomen. <laughs> Bijvoorbeeld bij de wereldraai door. Ook al vraagt hij Matthijs van Nieuwkerk nog eens een keer weer ja, ja. naar Volendam. Ja. Ja, want dat vind je eigenlijk helemaal niks, dat gedoe. Nou ja, opeens dan uh, is het toch wel duidelijk. En dan uh, gaan we het over belangrijkere dingen hebben. Hm. Zoals dierentuinen bijvoorbeeld. Ja, want dat was wat je deed. Ja, het was ja. zo ontzettend grappig. Ja. Uh, de, uh, voor de mensen die het niet gezien hebben. Die paar miljoen andere Nederlanders. Uh, van Nieuwkerk begon opnieuw over het feit dat jij uit uh, Volendam komt. Ja. En, uh, en toen begon jij... Je gaf gewoon geen antwoord. Je zei dat je het ook heel erg vond dat er nog steeds dierentuinen bestaan. Ja. En het was geen grap. Nee, en het was ook geen metafoor voor, hier, voor, voor bijvoorbeeld Volendam of iets anders. Het was gewoon echt... Uh, iets... Oh, dat vermoeden mensen ja, nog dat, nog, dat het een metafoor ook dat ik, dat ik nog, uh, dat ik zo diepzinnig ben. Nee, daar zou ik niet <laughs> op kunnen komen. Helaas. Dus uh, nee, echt gewoon die, een, een nuttig iets, zoals dierentuinen. dierentuin. Ja. Ik, dat, uh, die moeten weg. Ja. ja. Um... Je bent geëngageerd. Het blijkt ook uit, uh, uit het album dat je hebt uh, gemaakt. Er staat bijvoorbeeld een nummer over uh, je vader op. Uh, er staat nog geen nummer over de dierentuinen op. Maar wel over wat wij moeder aarde allemaal aandoen uh, met z'n allen. Ja, hoe, uh, hoe ga je met het nieuws om? Hoe, hoe zorg je dat het tot je komt? Ik, ik kijk geen televisie en ik luister geen radio. En dat bevalt me heel goed. M en, maar wat doe je dan om op de hoogte te blijven? Uh, ik word onbewust natuurlijk al blootgesteld aan nieuws. Mm -hmm. Door mensen of uh, door uh, Twitter, waar ik nogal fanatiek in ben. Behoorlijk fanatiek. Uh, behoorlijk ja, behoorlijk fanatiek. Met ik veel vind... ongein ook. Ja, Twitter is het mooiste experiment tot nu toe van mij. Waarom? Of, uh, het is een tweede leven voor mensen. En uh, mensen zonder aanzien hebben daar aanzien. Dus het is natuurlijk een perfecte wereld. Uh, en er is een soort... Uh, Ongeschreven regels en uh, ik ben erop uit om die allemaal uh, kapot te maken. Wat is je laatste actie in deze geweest? Uh, ik denk dat de, de ergste is uh, een foto van mijn poep hebben online gezegd. Ja, dat viel niet in de smaak. En wat wilde je daarmee duidelijk maken dan? Nou, dat kan, de taboe poep, die, hm. die kan doorbroken worden. Nou. Dat soort dingen. Weet je, uh, je kan als je een, een, een, een weblink neerzet dan verkleint hij zodat je niet kan zien wat voor weblink het is. Ja. En dan zet ik bijvoorbeeld neer dat het nieuwste album... of uh, on, uh, onbeluisterd materiaal van Michael Jackson uh, is hier te vinden. Klik hierop en dan klikken mensen erop en dan komen ze bij een, uh, een porno-website of zo. En dan allemaal boze reacties van mensen die met kind op schoot zaten... en op het kantoor zaten. En Geweldig. Genietig. Jij bent nog steeds een dorpsklier. Alleen dan Ook nu veel digitaal. groter, namelijk digitaal. Ja, ja, ja. digitaal en op Twitter. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, over Jackson gesproken. Het staat nu net uh, op de 101. Uh, het Jackson-archief is, is leeggeroofd uh, bij Sony. Ja. Sony had uh, vorig jaar al, hè, in 2010, dus bijna ja, anderhalf jaar geleden... hebben ze het hele archief opgekocht voor 250 miljoen dollar. En in april al, dus ze hebben het lang stilgehouden, uh, zijn ze gehackt. En het hele archief ligt op straat. Het is eigenlijk om... Het is eigenlijk een wonder dat we het nog niet uh, tot onze beschikking ja. hebben dan, hè, als het in april al is uh, gehackt. Ja. Wat vind je daarvan? Ik hoop dat het zo snel mogelijk op de Pirate Bay komt. Ja, het zou geweldig zijn als dat soort muziek gratis is. Aanpakken, Want, uh, die grote ja. platenmaatschappij. Ja. Maar ze hebben er wel 250 miljoen dollar voor betaald. Ja, maar wat is het waard? Um, achter jou hangt bijvoorbeeld uh, een schilderij en... Uh, Jij kan mij zeggen dat hij 10 euro heeft gekost... of dat hij 100 miljoen euro heeft gekost. Maar tot die tijd zou ik het niet weten. Mm -hmm. uh, en als het gratis is, dan kunnen mensen daar zoveel waarde aan geven, lijkt mij. Dus dat duet wat ik hier lees van Michael Jackson met Freddie Mercury... Dat, uh, daar kijk ik naar uit om nou, uh, gratis te kunnen downloaden. Wil, ja. Ja, ja, ja, zeker weten. En dit is eigenlijk wel de nieuwe kijk op uh, geld, hè, wat jou betreft. Ja. Ik denk dat het steeds... Um... En nog een paar andere mensen trouwens, die yeah. dit zo overdenken. Ja, ik denk dat het steeds duidelijker wordt dat, uh, dat er aan kunst... en onder kunst valt dan beeldende kunst en muziek... dat daar gewoon geen, geen label, geen prijskaartje aan kan hangen. Weet je, met beeldende kunst is het nog veel makkelijker... wat ik over dat schilderij zei. En, het is trouwens een echte brood, hè? Ja, al, als, al had iemand van Vier het gemaakt. Dan uh, weet je, dat dat, dat dat precies wat u nu zegt, dat is een echte brood, ja maakt het dat meer waardevol? Dat een, een mafkeutel het heeft gemaakt? Ik heb geen idee. Maar luister eens even, want jij gaf net aan... dat je van die kunst wil gaan leven. En je vader wil uh, gaan onderhouden. En ja, ja. het uh, bandlid dat dan niet meer... Ja. naar die, vermalen die de fabriek hoeft. Ja. Of die meubels hoeft te maken. Precies. Dus dan wil je toch dat het goed geld oplevert? Dat je wordt beloond met de liedjes die je maakt? Nee, maar dat, dat is ook. een echte uh, een noodzakelijk kwaad. Dus ik hou er niet van om geld te verdienen. Uh, no, het moet. Ik moet geld verdienen. Ja, daar ga je. Het liefst dat ik het gewoon gratis... Uh, alles gratis... Uh, weggegeven en... Uh, gratis gespeeld en behalve ja. Mm -hmm. Ik moet geld verdienen. En dat klopt niet. Dat zou niet hoeven. Weet je? je voelt dat het niet klopt. Dus dan ga je nadenken van... waarom klopt dat dus niet? Nou, een van de twee hoort er niet. Kunst of geld blijkbaar. En ik, ik ga voor geld. Nou... Maar ja. dit is wel een utopische wereld die je schetst. Om, ja, is, is dat utopisch? Of, of, of vroeger zeiden ze dat vliegen ook utopisch was. Maar we vliegen toch. Weet je, dus dingen die. Dankzij heel veel geld. Wie weet. Of dankzij creatieve geesten. Hm. Ik denk, uh, je kan nog zoveel geld hebben, maar als niemand creatief genoeg is om het te maken. dan houdt het op. Dan, dan kom je er ook niet. Hm. Dus een van de twee is belangrijker. Eh. Uh, ik ben van mening dat wij al lang uh, al, als we willen... onze piemel in een benzinedop kunnen steken en uh, rijden op is Of op gras, of op lucht, of op uh, niezen of zo. <lacht> of het geks, dat je gewoon vijf keer moet niezen en dan start die auto. <lacht> maar ja, dan verdien je natuurlijk geen geld aan. Nee, nee. Ja. Goed. We zijn lekker op dreef. We zijn goed, heel goed op, zijn op dreef. Jij bent in elk go. goed op dreef. <lacht> <laughs> Zodra ik het maar niet allemaal echt voor me hoef te zien. En dat gaat prima. Dat komt de helemaal radio. goed. Ik, uh... <laughs> um, uh, die tegel ligt daar. Die is inmiddels beschreven. Houden we nog even stil wat erop staat. Ja. Kees Mayfield. En um, uh, luisteraars kunnen zich melden, kunnen vragen stellen. Oh, opmerkingen plaatsen. Te gek. Kunnen ook helemaal losgaan op Twitter. Kom maar op: Kees Mayfield. Hè? Ja, ja. Radio Kunst of Jelly Brouwer. Het kan allemaal. Meld het. Um, en je gaat live spelen voor ons. Ook nog? Ja. Ja. Wat ga je doen? Zullen we daar maar gewoon mee beginnen? Ja. Zal ik je ondertussen nog even... Wil je iets zeggen voordat je nee, het nummer het gaat toe. doen? Nee? nee, Je gaat het gewoon spelen. Goed, Kees Meefield heet dus eigenlijk gewoon Kees Veerman en komt uit Volendam. Hij is 24 of ben je inmiddels 25? Ik ben nog 24. Je ja, bent joh. nu nog 24. Uh, hij heeft zijn eerste album uitgebracht. En dat is jubelend, juichend ontvangen door de critici en... Ieder ander die een beetje van muziek houdt. Het album heet The Many Colored Beast. En hier is die hoor, Kees Mayfield. Alright. Bright Louise, drown the land and burn the sea. Don't spare a single life. If they beg, just kill 'em twice. Meeviel. Het is dat iedereen de hele tijd maar roept dat je uit Volendam komt, al de, althans daar geboren en getogen en inmiddels in Amsterdam woont. Want het Engels klinkt ook zo perfect. Heb je altijd zo goed uh, Engels uh, gesproken, geschreven? Uh, ik denk dat ik dat aan mijn moeder te danken heb. Hoezo? Ik keek altijd voordat ik naar school ging, de Bold and de Beautiful. <laughs> en uh, ik en dat jij dat... keek mee? Ja, ik, dan kijk je, als je klein bent, kijk je sowieso alles dat langskomt. En ik denk dat er. Uh, dat Rich en al die andere personages er een beetje in zijn gezuiveld bijna. <laughs> dat is het geheim. Ja, dan klinkt het ook zo dramatisch allemaal. <laughs> ja, <dat laughs> ja. is, want dramatisch klinkt het inderdaad. Ja. Het is niet echt dat je zegt, uh, lekker album bezet, dus gezellig, uh, gezellig. dat plaatje van uh, Kees Mayfield op. Ja, ja, het is een beetje van alles, denk ik. Ja. Mm. Ja. Uh, Our Mom is uh, een nummer uh, van het album. Uh, dat gaat dus niet over uh, jouw moeder of mijn moeder. Uh, maar over moeder aarde. Uh, dit nummer heette All Right Louise. En het gaat niet over een of ander vriendinnetje dat Louise heette. Jawel. Oh, ja. toch wel? Ja, ja, ja. ja. <laughs> ik dat... had er iets geheel anders in gehoord. Wat had jij nou? Ik dacht ook een of andere uh, storm uh, met de naam Louise die ons vernietigde. Oké. Okay. En ja, nu zit ik natuurlijk de tekst in mijn hoofd of dat kan. <laughs> Volgens mij kan het. Ja, want dat is het mooie van, van, van zonder uh, verwachting een tekst schrijven: dat mm -hmm. je er achteraf eigenlijk zelf ook achter betekenis komt. Dat is, het mooie. dat is het geheim van inspiratie dan of zo. Dat is wel heel, uh, heel interessant inderdaad. Ja. Hoe is dit nummer ontstaan? Herinner je je dat nog? Geen idee. Geen idee? Nee, je gaat zitten en dan schrijf je het op en dan is het er opeens. Maar ah, Ben je dan zwaar onder invloed of zo? Je weet toch wel wat je doet als je het opschrijft? Of niet? Nee, maar daar probeer ik ook eigenlijk zo min mogelijk over na te denken... omdat het zo'n uh, bijzonder, mysterieus iets is. Mm -hmm. En het analyseren, denk ik, totdat de schoonheid ervan afhaalt. Mm. Niet wat... Dus uh, des te, te naakter het laat, des te uh, meer ik eruit krijg, zeg maar. Ja, dus dus het, uh, ik kan er ook niet een eer voor opstrijken of uh, zeggen dat ik het goed heb gedaan. Want ik doe eigenlijk niet zoveel. Je plukt het uit de lucht. Ja, precies. En dat is wel heel, heel uh, fijn om over na te denken. Van waar komt het vandaan ja. allemaal? Heb je daar enig idee van? Nee, hopelijk er ook nooit achter waar het vandaan komt. <laughs> en wat gebeurt er met je? Want ik zie je daar zo dat, dat nummer doen... En op het moment dat je hier zit, lijkt het alsof er een ander iemand uh, ja. aanschuift. Klopt dat? Ja, denk ik wel. Ja, dan kom je weer even in connectie met dat moment dat je het schreef, denk ik. Dat je uh, het even vertaalt voor iemand. Alsof er een geest in je gaat zitten en die, die, uh, die spreekt via jou of zoiets. Ja, heel... Uh, Mooi om over na te denken. Ja, ja. dat is ook wat gebeurt, want we spraken uh, jouw manager nog en uh, hij vertelde ons ook dat, dat hij dat bij het publiek ziet als ze uh, optreden. Wat zit je nou te lachen? Nee, niks. Nee, oh. nee ik, ik, ik, ik niks. <laughs> <Okay>. <laughs> ik um, vind uh, dat is een hele leuke man. Dus dat vind ik leuk als hij wat <laughs> iets te zeggen heeft. Oké, okay, nou even wat te zeggen. Ja, ja. Niels Alberts is zijn naam, de manager. En uh, hij zegt wat er gebeurt bij een uh, optreden. Ik heb nog geen concert van je bij, gewoon. Ik hoop dat binnenkort heel graag te ja, doen. Ja. Maar dat het dan echt uh, uh, een soort emotionele rollercoaster is. waar je in verzeild raakt yeah. als uh, uh, toeschouwer. En dat jij iets heel geks doet. dat je zo'n heel intens nummer doet. en dan daarna zomaar een hele platte grap over seks maakt. bijvoorbeeld. Ja, ik dat... denk dat ik het voor mezelf, vooral voor mezelf, denk ik hoor. om het even te relativeren. Me, en trouwens voor iedereen. Gewoon even zoiets van, nou, uh, gaat het weer een beetje? En oké, okay, en uh, gaat het bij mij een beetje? Ja, het gaat weer, uh, seks, bla, bla, bla, bla. Oh, ja. ja, en dan gaan we weer verder. Ja. <lacht> je, uh... Maar waarom zou je het willen relativeren? Nou, ik heb bij mezelf vooral gemerkt, hoor. En, en automatisch bij anderen, want we zijn allemaal mens. Dat als ik aan één stuk door het allemaal maar doe... dat mensen echt zoiets hebben van... ik moet even een, uh, een nevertje hebben, of... Uh, of even, uh, even huilen of iets, zoiets. En uh, het is af en toe even om, om mensen in die bubbel te trekken, maar ook weer even uit die bubbel te trekken. Van, uh, Anders zou het te zwaar zijn. Ik vind het zelf al te zwaar om te spelen. Dus laat staan iemand die de hele tijd stil moet zitten en uh, niks kan doen. Want leg dat eens uit. Waarom is het? Het is uh, heel erg uh, zwaarmoedig. Uh, uh, verdrietig. Uh, bijna alle nummers. Bijna alle nummers. Ja, ja. Op een paar na. Ja. Um, Waar, hoe komt dat? Ik heb, dat is net als waarom. Ik, ik, ik, het moet eruit. Dus, dus, dus zonder voorbedachte raden. En dan uh, bij mij is 9 van de 10 uh, iets serieuzer getint. En ik ga niet, uh, ik ga niet schrijven over uh, naakt door het bos heen rennen met uh, bloemetjes rondgooien. Om en, maar iets te noemen. Om maar even iets te noemen. <laughs> ja. Oh jee, ik schetst steeds allemaal mijn plaatjes. Sorry. Ja precies. Ja. Nou, daar zijn we heel dankbaar ja? voor bij de radio. Oké, okay, gelukkig. Maar het zou een aardig liedje kunnen opleveren. Ja, maar volgens bedoel... mij staat er ook één zo'n liedje op. Ja, en, en, er staat één zo'n liedje op. Maar ja. dit is al 18, 20 jaar dat er in één keer uitkomt. Dus, dus wat ik hierna schrijf, dat is... Um... Ja, shit, het is nog zwaarder, denk ik. Ja? <laughs> ja. En wat, oh Want ik zie hier zo'n ontzettend vrolijke 24-jarige... Uh, niks aan de hand, jongen, zou je ook kunnen denken. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Ehm... Um... Ja, ik heb wel heel veel rust. Uh, heel, heel erg in balans. Hoe serene dat ook mag klinken. Maar, uh... Is dat er altijd geweest trouwens? Nee, nee. nee. nee. nee. nee. Echt sinds, ik denk sinds een maand. Sinds een, sinds een, maand? Sinds een maand? Wat is er een maand geleden gebeurd dan? Ja, toen kwam er een album uit en toen uh, had iedereen opeens een mening. En uh, ik kom er nu achter uh, hoe kil mensen kunnen zijn. Wacht even, dit moet je uitleggen. Want het album, zeg ik net, is volgens mij ook correct. Is juichend ontvangen. Ja, maar dat is maar één persoon die dat zegt. Nou, er zijn nog een paar andere ja, mensen, en, en toch? We hebben elkaar opgeteld tien mensen die toevallig ook nog bij een krant werken. Maar, wat is er dan? Uh, wat, nou, nou, wat... nou, er zijn natuurlijk ook honderd mensen die het niet mooi vinden. En die er heel kil in zijn. En dat moet ook natuurlijk kunnen. Dat, dat, dat maakt mij niet een betere of slechtere muzikant. Weet je, de positieve reacties ook niet. Ik ga daar niet, uh, ik ga daar niet boven mijn bed hangen of zo. Maar je... Uh, ja, je, je wordt een beetje in de weer gegooid de hele tijd. En uh, omdat je een uh, iets wat publiek figuur bent. En omdat ik nogal uitgesproken ben over dingen. Uh, ja, word je er natuurlijk op afgerekend. En dan moet ik nog zelf ook leren mee om te gaan. Mm -hmm. Dat je hier kan wel een aanval gaan. Maar ja, je moet dan natuurlijk ook verwachten dat je in de verdediging moet kunnen gaan. Maar wat gebeurt er dan? Ik bedoel. Uh, ja, maar. Mensen die zeggen dat je een, een, een zagrijnig klootzak bent of zo. Terwijl ik, uh, ja, ik, ik, ik, ik, hoe ik nu toch over jou zit. Ik, uh, ik vind mezelf wel uitermate vrolijk eigenlijk. Maar ja, als je over zware dingen gaat praten, zoals wij het net over hadden, over mm -hmm. geld. Dan zijn mensen nog heel snel geneigd om je een cynist te noemen. Of een uh, pessimist. Dat ik mezelf liever zie als een realist. Maar ja. Maar dan ontstaat er een discussie over een uh, maatschappelijk onderwerp. En dat is toch eigenlijk wat je wil. Ja. Wat ook van jouw vriendin Menne hoorden. Van, ja. Hij is heel blij met die aandacht. Juist omdat hij nu een platform heeft om de dingen die hij belangrijk vindt... hardop te verkondigen. Ja, nou niet verkondigen, maar om um, de mogelijkheid te hebben... om in gesprek te gaan met mensen. Want het is niet zo dat ik een standpunt heb en dat verandert niet. Ik wil gewoon graag... In gesprek met mensen en erachter te komen en, en samen te ontdekken. En, wat, uh, en ik kom heel veel van dat soort mensen tegen. Maar ik kom ook heel veel mensen tegen die juist wel echt een standpunt hebben. Die zeggen van, um, uh, geld, dat, dat moet er zijn. En iedereen die zegt dat het niet moet zijn, dat zijn mogen ollen. En die, uh, die leven in een utopische paddowereld of zoiets. Uh, dierentuin hetzelfde. Mensen die zeggen van, er moeten dieren dierentuin zijn. En jij hebt het gek bij je hoofd, weet je. Dus, dus ik, ik vind het heel interessant. Maar het is moeilijk om daar een balans in te vinden. Maar ja. speelt dit zich allemaal af in de virtuele wereld? O, o, allebei. Ook rechtstreeks? Ja, digitaal zijn mensen uh, sneller geneigd om de natie uit te hangen. Want dan is het makkelijker. Ja. Maar in het echt zijn ze makkelammetjes. Tegenover mij in ieder geval. Maar, maar je komt ze ook op straat tegen? Dat ze de neiging hebben om jou even duidelijk te maken... Dat die oh nee, nee dat van god zei zij belang... dan nog niet. Oh, nee, oké. Okay. Dan uh, hebben ze een dagtaak aan mij. Hoor. Maar goed, volgens mij begonnen we uh, aan deze frase. Ja, dat jij zei, hey, sinds een maand uh, uh, ben ik helemaal in balans en ja. heel serene'. En vervolgens begin je met een verhaal. Hoe naar uh, de mensen er ook mensen zijn die reageren op jouw werk ja. en op jouw uitspraak. Ja. Maar dat veroorzaakt juist sereniteit veroorzaakt... bij jou. Um, nee, ik heb het een plek gegeven. Je ja, accepteert het en daar en nou word je een, dan, raak je automatisch in balans. En, uh, en het is ook mooi, want het betekent dat ik op de goede plek zit. Weet je, als mensen niet zouden reageren en het allemaal oké okay vonden, dan is het blijkbaar zo. Maar des te heftiger mensen reageren, des te blijer ik eigenlijk hoor. Volgens mij spreek ik mezelf de hele tijd tegen ja, maar, te, maar we zitten in gesprek. Dus ik, ik we zijn er, in gesprek, we komen in heel uit. Ik, ik, kom, ik kom er zelf ook achter Op de, hele, wat op de een of andere manier zie ik ook Occupy voor me. Een, een, een tent waar jij zomaar zou kunnen zitten, of niet? Uh, ik denk dat wat we missen met, met, met demonstraties is een, is een goed alternatief. Mm -hmm. En Occupy en alle, de meeste demonstraties die, die, die zijn wel van... dit moet weg, maar ja, wat moet er voor in de plaats komen? Dus daarom ben ik totaal geen aanhanger van demonstraties en dat soort uh, dingen. Ja. Maar je wilt wel graag je geluid laten horen en in gesprek gaan met anderen? Ja, ja. vooral een gesprek gaan. Ja. Hm. Er is verkeersinformatie, het is half acht. De file die staat op de A4 nog, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoetewouderdorp, drie kilometer. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. En Kees Mayfield is vandaag uh, onze gast. Uh, we spreken over zijn uh, nieuwe album dat een maand geleden verscheen. The Many Colored Beast. En zijn naam is Kees Mayfield. Ook wel Kees Veerman. Maar als, die, oh ja, als je nog eens een keer heel veel geld verdient... dan wil je ook nog je naam gewoon echt wettelijk Kees Mayfield uh, laten ja, zijn. Hè? Ja, Hoeveel uit... geld heb je daarvoor nodig? Heb je er enig idee van? De laatste keer was het volgens mij tussen de 40 en 60 euro per letter... Maar mijn, mijn volledige naam is Cornelis Johannes Lucas Veerman. Dus ik dacht, misschien krijg ik <lacht> wel geld als ik gewoon letters inruil. Maar dat blijkt dus niet zo. Het kost ook gewoon geld om een letter te schrappen. Oh, en... je moet echt betalen voor Kees Mayfield en dan per letter? Ja. Of, of, uh... nou ja, ik heet dus Cornelis Johannes Lucas Veerman. En dan moet ik betalen voor Kees Mayfield om elke letter te verwisselen. En de letters die nog overblijven, daar moet ik ook voor betalen om te schrappen. is toch bizar dat je niet je eigen naam gewoon mag... Veranderen wanneer je wil. Heel raar. Ja, ik heb, of dat je vanaf je achttiende gewoon je eigen naam mag kiezen. Dat vind ik ook best wel een goed idee. Of vanaf je 20e. Dat zou volgens mij echt een mooi idee zijn. Trouw, ja, gaan we doen. <laughs> laat nog maar eens een nummer horen, Kees. Oh ja. Ja. Um, I don't know, I don't. Ga je nu doen? Ja. Yeah. Um, nou, de verdrietige ondertoon, die horen we nog wel even. Volgens mij ook in dit nummer. Ik vrees van wel. Maar ja, laat me horen. Live in de studio van Radio Kunststof, Kees Mayfield. Was it all a good thing? Where did all the nice things, where did all the sweet things go? Where did all the great things, where did all the neat things, where did all the right things go? all the good folks, where have all the nice folks, where have all the sweet folks gone too, where have all the great folks, where have all the neat folks, where have all the swell folks gone. I don't know, I don't. Live in de studio van Radio Kunststof. Kees Mayfield. Ja, dit is wel een heel verdrietig ondertoon. Iets in de trant van waar zijn alle leuke dingen gebleven? Waar zijn al die aardige mensen gebleven? Nergens. Uh, sorry. Nergens, nergens, nergens, nergens. nergens. Oh, Ik ga je ook niet meer vragen of je, je nog iets herinnert... van de ontstaansgeschiedenis oh, van dit <laughs> nummer. Ik ga je wel vragen naar het start zijn voor jouw muzikale carrière. Want wanneer wist je, oké... Okay, dit moet het zijn. Ja, dat was zoals de, de man met de hele mooie stem in het begin uh, al vertolkt. Uh, Joost dat... Prinsen was dat, hè? Ja, heel, heel mooi. Uh, Wauw. Ik, ik kreeg een hele brede glimlach van, van die stem. Uh, die maakte het allemaal heel mooi. Uh, uh, dat was bij die open mic in Amsterdam. En uh, toen zag ik allemaal oude mannen met gitaren en uh, vrouwen... Natuurlijk. Oude mannen. oude mannen. En oude vrouwen. En oude vrouwen. <laughs> en hoe en oud was en, jij trouw, dan? Ik was 18, 19. Dus voor mij is 30 was toen oud. <laughs> weet je. En um, uh, ja, donkere mensen, blanke mensen, homo's, lesbo's. Uh, kleine, grote, harige, lelijke, mooie. Allerlei soorten mensen met, met gitaren. En dan kwamen we 30 achter elkaar voorbij. En het lukte gewoon elke persoon om met hetzelfde instrument een heel andere genre en stijl en. Er kwamen drie Bohemian Rhapsody's voorbij qua, qua, qua kwaliteit van, van muziek. En ik zat er echt zo van: uh, wauw, waar ben ik? En, en het belangrijkste was dat het ego-loos was. En pretentieloos, verwachtingsloos. Het was gewoon het muziek maken. En, en daar heb ik toen vier jaar gespendeerd in dat klimaat. En dan leer je, dan dan. Ik ben, wacht, ja, speelde je al gitaar? Had je al een ja, gitaar? Ja, ja, vanaf maar, wanneer? Uh, vanaf mijn. 14, 15, ja. Ik wilde eigenlijk saxofoon spelen, maar dat was te duur. Dus toen uh, heb ik uh, natuurlijke gitaar gekregen. Maar toen natuurlijk een tweedehands gitaar? Uh, of een nieuw? Weet ik niet. Ik hmm. weet niet of tweedehands En was. gitaarlessen, was dat niet te duur? Mwah. Nee, nee, dat wel gitaar was. Dus dat was er in, in Vondam heel veel. Iedereen speelde gitaar, dus dat, is, um, dat was makkelijk te doen. Maar bij die open mic realiseerde ik me opeens van wauw, ik, ik kan eigen muziek maken. Er is niet veel voor nodig, behalve een, uh, behalve een stem en een instrument. Nou. En wist je al dat je kon zingen dan? Uh, nee, nee, dat leerde ik door het schrijven. En, en, en opeens vind je wat je stem kan. En dat heeft natuurlijk al jaren geduurd voordat je een soort balans daarin vindt. Want wanneer ben je gaan schrijven dan? Toen. Die avond kwam thuis. Aziend. Ja, toen kwam ik echt thuis en toen heb ik gewoon, ik denk, een week doorgehaald, omdat het elke week was die open mic. En je wilde elke week drie nieuwe liedjes spelen. Dus toen, toen ontplofte er, kwam er opeens twintig jaar aan inspiratie uit, eigenlijk. Dat meen je niet. Zo, ja. zo ging het gewoon ja, gelijk. Dat was het. Ja. En uh, daar ben ik eigenlijk nooit meer mee gestopt, sindsdien. En je studeerde geologie, toch? Uh, uh, pedagogiek. Ja, geologie klinkt wel een stuk leuker, eigenlijk. <laughs> ja, ja. Had je dat maar genaamd. Ja. Pedagogiek. Ja, ja, ja. Ja, ja en dan, studiefinanciering. En voor de rest maakte het me niet zoveel veel uit wat ik het, uh, deed op school. Nee. Want hoe kwam je dan bij pedagogiek? Ik, ik had iets gekozen. Echt iets. Dat, dat meen ik. Altijd ik... ik, uh, al, al deed ik uh, bakker, uh, part-time, broodbakker, iets, uh, Het had niet uitgemaakt wat ik deed. Ja. Maar ik probeer me er even een voorstelling van te maken. Want wat je beschrijft van je vader... Hè, de, uh, hoe, hoe naar je daarvan wordt dat hij dat werk moet doen in die fabriek. En dan is daar die zoon, die ja. heeft dus blijkbaar VWO gedaan. En... Nee, nee, VMBO. Nee, maar nee. hoe kun je dan pedagogiek gaan studeren? Dan moet je eerst nog MBO gaan doen. En dan moet je dat afmaken. En dan moet je HBO, uh, je propeduizen en dan... Kan je, oh, je bent zo'n uh, stapelaar. Ja, dat krijg je als je, als je als je niet weet wat je behoort te doen. Daar heeft intelligentie niet veel mee te maken. Maar ik had geen motivatie voor school. Dus dan, dan, dan hoef ik niet op vwo nou, te gaan het klinkt zitten. behoorlijk gemotiveerd hoor. Als jij uiteindelijk hbo en dan pedagogiek kunt gaan studeren... dan heb je wat uh, te verstouwen gehad, toch? Ja, dan moet je een, een lang pad afleggen voordat je... Ja, en dan, dan je ben je bent, daar en dan doe je het toch maar niet... Nee, want dan kwam ik erachter dat het, dus het niet was. Die avond, toen, dan vervalt ook meteen je hele geschiedenis. en uh, ja, Dan vergeef je jezelf alles en dan ga je gewoon. Want wat gebeurde daar? Is dat, uh, hoe reageerde het publiek toen jij dat liedje deed, dat eerste liedje? Ja, leuk. Die, die vonden het leuk dat er gewoon ook jonge mensen waren. Die, uh... Tussen al die oude mensen. Ja, en toen, toen, kwam het, uh, toen was er echt nog een opmars met, uh, met Lucky Fons en Leinen en uh, andere mensen. Dus dat was echt uh, de gouden jaren van de groep. Elke week, uh, door heel Amsterdam speelde ook iedereen. Dus opeens had je ook een kater van de week. Want ja, je gaat ook een keer kijken bij iemand en dan neem je dan een biertje en la Ja. <laughs> Geweldige jaren waren dat. Dus je zat echt in dat clubje van Lijnen, Lucky Fonds? Ja, die waren toen al, al, al heel goed bezig, dus die waren niet zo vaak. Maar ja, die had wel dezelfde opvoeding daar gehad, meegemaakt. De, de, de puurheid van muziek, echt. Mm -hmm. Daar ben ik eh, ontzettend dankbaar voor. Daar, daar ben ik wie ik ben nu. Ja. En toen ben je ook heel erg gaan studeren dan, neem ik aan, uh, gitaar studeren of liedjes maken. Nee, of wat? nee alleen nee. maar kijken, onbewust kijken naar dertig mensen elke dag. En uh, de een tokkelt en de ander zingt luid en hard. En de ander die, uh, die fluistert weer. Uh, en zo pik je echt van alles iets op. En dat, dat, dat prop je in je eigen spons en... Uh, dan komt je eigen stijl dan weer uit, je eigen kleur eigenlijk. Ja. En toen was er een moment waarop je naar huis moest, naar je ouderlijk huis... en aan je ouders moest gaan vertellen, daar in Volendam... ik stop met pedagogiek, ik uh, word muzikant. Ja, ja of ik word muzikant, dan, dan, dan, ja, dan ik ben muzikant al. Ja. En je... hoe was dat? Hoe reageerden ja, ze Als ook een cliché, uh, ouder zou reageren. Uh, briefjes zijn wel belangrijk. Maar ja, uh, achteraf hebben ze niks te klagen, denk ik nu. Dus dat... Uh... Het, het cliché verhaal, ja. Vond je het moeilijk om het ze te gaan? Totaal te... Niet, nee. Oh nee. Ik heb daar totaal geen interesse in wat anderen daarvan vinden. Zelfs niet mijn ouders. Nee, ik was zo blij dat ik eindelijk had gevonden... waar ik voor gemaakt was. En dan vervalt al het andere. Ja. Want zo voelt het echt. Ja, als een soort, soort, uh, soort uh, her, uh, tweede, tweede geboorte. Hoe uh, bijbels dat ook mag klinken. <laughs> Want dat is wel echt hoe je, want dat is ook hoe je het net omschrijft, hoe die liedjes tot jou komen. Alsof het toch iets mysterieus is en niet ja. helemaal te bevatten, ook voor jou niet. Ja, ja, precies. Heel mysterieus. Is dat niet een bijna te mooie voorstelling van zaak? Want het is toch ook een ambacht, het schrijven van een liedje. Nee. Je schaaf er ook niet heel erg aan. Uh, af en toe. Af en toe schaaf je er iets aan. En dan zijn dat ook meteen de mindere liedjes bij mij, vaak. Als ik naar moet schaaf. En de, de, de, de liedjes die ik zelf het, waar ik zelf het meest bij voel. Die, die, die, die, die, die, die, die, die poep je er in één keer uit. Dat is gewoon poepjes zonder af te vegen, zeg maar. <lacht> om even een plaatsje te geven. We daar zijn we weer. <lacht> om het niveau er op. op, <lacht> op, op om, ja. ja, dus, uh, ja die, die komen gewoon. En er is geen moeite aan. Niels uh, Barens. Albert, Al ja, Albert, ja, Albert, ja. ja Albert. die vertelde ons ook dat je zo exact wist welke tien nummers op dat eerste album terecht moesten komen. Precies, van ja. dit zijn de tien nummers. Terwijl je, het zal toch veel meer zijn wat je in de loop der jaren hebt verzameld en gemaakt. Ja. Is dat ook geen enkele afweging geweest nou, voor jou van dit? Niks. Nee, ik vind dat geweldig. Ik wil, ik wil er ook niet over nadenken, want dan kom ik erachter en dan. Trouwens, ik, ik weet het niet. Je schrijft het gewoon op en het klopt. En, um, uh, en had het uitgemaakt als het anders had gestaan? Nee. Weet je, af en toe komt iemand op me af van ja, ik vind de tracklisting niet zo goed. zag ik, ja, dat, dat <lacht> boeit me geen flikker, weet je. Ik kan er niks aan doen, het is zo. En uh, lalalala. <lacht> Dit is hoe het Dit is, is gegaan. Het. Ja, hoe kan je nou daar waar aan hechten? Ik wil nog een één nummer, maar dan van de CD. Want ja. het is natuurlijk ook goed dat mensen kunnen horen hoe het dan op het album klinkt. Want daar ben je namelijk te horen met de band. Ja. Met de meubelmaker, onder andere. Ja. Welk instrument speelt hij eigenlijk? Ja, dat, dat, dat, uh, die speelt percussie en, en samples. Boven. Nu ga je natuurlijk een liedje spelen dat ik in eentje speel. Oh, Toch? Ja. Zij, ja. ja. En die is nog eens ultra depressief. Nee, nou dus dan, ik dan weet moeten we of... dat helemaal niet doen. Nee. nee. Dus, dus, dus... Welk nummer zullen we de titel doen anders? Dat Vind je dat een goed idee? Ja, dat kan. Of, of Twitch. Die is, die, is nog, die is eigenlijk nog blijer. Dan hebben we een beetje een... Uh, Eén blij nummer. Eén blij nummer, ja. Vind ja. de titel wel? Nee, we doen uh, track 1. Track 1. Nou, dan gaan we het allemaal helemaal veranderen. Ja. Look jaded to the bone, to the heart. changed you And change kind of aged you The goals you and set are worth holding on to wish I could remember the way you used to be, the dreams you spoke of while taking care of me, but now it's my turn. No. En zo klinkt uh, Kees Mayfield met band op, uh, op de cd, het openingsnummer is dit van, uh, van het album. De ja. title geheten. Um, ja, eigenlijk gaat dit nummer een beetje, daarom wilde ik dit ook laten horen, een beetje ja. uh, heeft een beetje dezelfde thematiek als het nummer dat je over je vader hebt, uh, hebt geschreven. Ja. Namelijk, uh, ja, dit nummer is gericht aan je vader en je moeder, uh, hoe ze met alle desillusies uh, leven. Ja. En. Um, ja, dat eigenlijk. Ja, dan, komt het, dan beschrijf je het eigenlijk uh, perfect. Het gewoon, uh, Al die doelen die ze zichzelf hebben gesteld, het was allemaal bullshit. Ja, onder andere weet je. Uh, ja, je hoopt dat, uh, dat mensen gewoon uh, kunnen vinden waarvoor ze gemaakt zijn. Daar komt, om, om daar weer op terug te komen. En dat komt steeds bij mij uh, in, de, in de liedjes over mijn ouders terug, denk ik. Hm. Maar jij gaat er maar zo vanuit dat iedereen ergens voor gemaakt is. Hè? Of dat iedereen uh, een enorme passie heeft voor iets. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Er zijn natuurlijk ook mensen, zijn er mensen ontzettend gelukkig met uh, een dag keihard werken... en dan s'avonds met een dvd'tje op de bank, toch? Het hoeft niet allemaal groots en meeslepend te zijn. Zou nee, dat maar dat, er dat, uh, zijn, uh, zijn bakkers die keihard werken... en die s'avonds op de bank een dvd'tje kijken. Maar hij wil wel bakker zijn. Daarom kan hij zo hard werken ervoor. Dan is het, het, het feit dat die bakker is zijn passie. Ja, want hij, dan voelt hij dat hij daarvoor gemaakt is. Die bakker gaat niet, uh, zou volgens, de, volgens mij diep ongelukkig worden... als hij tandarts zou willen worden of zoiets. <lacht> dat, dat, dat, dat is gewoon echt een natuurlijk gegeven. Weet je, uh, ik, jij, jij kan ook wel zwemlerares worden... maar ik weet niet hoe gelukkig je daarvan wordt. Of je da dat de hele dag zou kunnen doen, weet je... met al dat chloor en... Uh, en met al die kinderen. kinderen in het zwembad en zo... En, uh, dus ik, ik, ik, ik zie het, ik heb het te vaak meegemaakt: dat mensen ongelukkig zijn als ze iets doen wat ze niet willen doen. Wat natuurlijk gewoon een, ja, dat is gewoon een zo. En als ik dan zie opeens dat ze het vinden, ja, dan, dan ervaren ze wat ik toen ook heb ervaren: gewoon een make-over. Of van hé, dit is het, je past, uh, je past uh, duizend uren in. Want daar ben je wel helemaal van doordrenkt, hè, Van het ongeluk dat mensen dat, dat dit het leven is waar ze niet tevreden mee zijn. En wat zo hopeloos mislukt is eigenlijk. Of waarover ze zo gedesillusioneerd zijn. En dan is daar... Ik, ik, ja, ik denk dat we genoegen nemen met dit. En denk dat het niet beter kan. En dat dit is de, dit is de manier hoe we horen te leven. Maar uh, zoals jij net het al utopia noemde... Ja, nou, toen ging het over het of, geld, hè? Of, dat allemaal ja. geen geld doen. Nee, nee maar, maar dat is een onderdeel van, van wij nemen daar genoeg mee. Van, we zouden niet kunnen nadenken over een wereld zonder geld. Want daar draait het eigenlijk met steeds met alles op. Tenminste, daar kom ik steeds mm -hmm. op uit als ik iemand uh, met ongeluk zie. Dus, dus dat... Ja. maar was dat altijd aanwezig dan? Ik bedoel, ik, ik probeer me even die jonge ja. uh, Kees uh, Veerman voor te stellen, die ja. dan thuis kwam. Was dat, was dat de hele tijd voelbaar in, in Huizen Veerman? Want het is ja. eigenlijk. Ja, je, hoe dan? Beschrijf in, in, het dus. In het begin uh, zal, zal ik zeg maar de blaadjes. En dan zie je opeens de takken en de stam. En nu ben ik aangekomen bij de wortel. Dus in het begin ben je gewoon boos op dingen, omdat ze niet kloppen. En dan weet je niet waarom. Dus ben je maar zomaar boos. Uh, en dan ga je doorvragen en doorvragen van waarom lachen mensen niet meer in het OV? Uh, waarom zijn er dierentuinen? Waarom is er dit? Waarom is er dat? En het is steeds dieper en dieper en dieper. En, en dan kan je genoegen nemen met de symptomen, omdat je iets hebt om je op te richten. Um, wat je met heel veel rebelse kinderen ziet, denk ik, weet je, die weten niet waar ze die energie op moeten richten, maar ze zijn gewoon ongelukkig. Dus ga je je afvragen, waarom zijn ze ongelukkig? Ja. Want de, dat nummer uh, over je vader, dat we dus niet hebben gedraaid... omdat je daarin ook weer alleen te horen bent... dat is um, heel agressief, klink je daar ook, hè? Echt heel boos, ja, dat is, boedend. Ja, daar, daar, daar uh, laat ik de, de metafoor achterwege... en de, de, de, de, de, de. probeer iemand even ja, het radio klaar te maken, laat ik het zo zeggen. <laughs> Ja. Want je zei net ook voordat de uitzending begon. Van, huh, gaan jullie dat nummer draaien? en uh, Je hebt het zelf maar één keer teruggehoord. En ja. wat, wat gebeurt als je dat nummer hoort? Want, en, en je zei ook, het is in één trek opgenomen in de studio. Ja. Wat, wat, wat, ja, hoe ging dat dan? Ik voel ik me tot, uh, totaal niet prettig bij dat lied. Het is gewoon te, te eerlijk voor mij. Uh, ja, dat, hebben we gewoon, dat heb ik ochtends vroeg voordat de band er was... heb ik dat samen met de, met de engineer daar in de studio opgenomen. En uh, ja, die schrok er ook van. En ik schrok er ook van. En toen heb ik gezegd van nou, doe hem zo op het album en klaar. En uh, laat hem ook hm. niet aan de band horen totdat dat album af is. En, uh, en uh, we hoor, ik hoor wel wanneer ik hem een keer moet spelen. Dus hij staat nu wel op de setlist live. Als we met de clubshow spelen straks. Maar uh, ik kijk er wel tegenop, ja. En uh, wat raakt je dan zo? Ja, het is de, de ultieme frustratie. Al die blaadjes die ik zie. En, uh, in, in, in, gepropt in... Uh, drie minuten en ik met een elektrische gitaar dus ik kan dat zo hard maken en zo eerlijk en funzig als ik wil mm -hmm. ja. ja en in dat nummer werk je heel erg met metaforen want uh, ja. de man ja ik zijn inderdaad ik doe metaforen maar ik gebruik daar, wel daar doe metaforen ja. alsof je vader in een oorlog uh, ja. aan het vechten is of een dodelijke ziekte heeft wat allemaal niet aan de hand is ja. maar, um, maar ik ben zo benieuwd wat, wat uh, wat, wat daar zit, bedoelde zij. Ja, je hebt, je hebt het gehoord, toch? En dan weet je het waarschijnlijk net zoveel als ik. Hm. Want ik weet het ook niet. Dus, dus het is... Uh, uh, ja, de, de, de, de, de, in, in drie minuten de meest neerslachtige plaat op het album. Denk ik. In hoeverre dat mogelijk <laughs> is. Dat kan <laughs> nog zwart. Ik weet ook niet welke kleur hij heeft, volgens mij. Zwart, ja, ja. denk ik wel. Ja. Voor de duidelijkheid, ieder nummer oh, ja. heeft een ander dus, kleurtje. Ja, ja. Wanneer ga je dat nummer voor het eerst live doen? Wij spelen uh, zondag begint uh, de clubtour. En dan staan we in uh, Rotterdam Rotterdam. En dan uh, gaan we de depressie verspreiden. <laughs> Ik kijk er naar uit. Olé, Toilet, olé. Olé. Ook in het paard, hè, in Den Haag. Ik neem de slingers mee. 22 uh, ja. maart. Ja. En nog een aantal uh, clubs. Ja, ja. Goed, we gaan vast nog uh, veel van je horen. Een hoop ongein op Twitter. En een hoop mooie dingen op uh, CD's. Ik, uh, ik heb er zin in. Dankjewel. En wat staat er op, uh, op je tegel? Uh, vergeving kost niets. Ja, dat is lekker, lekker diep allemaal. Heel bijbels ook. Ja, maar dan, dat is dan wel een van de weinige dingen die nog echt klopt van de bijbel, denk ik. Dat niets uh, science fiction is. Dus uh, vergeving kost niets. Ja. Heb jij iemand iets te vergeven? Niet meer. Nee, ik ben erachter gekomen dat uh, vergeven makkelijker is dan haat. Ja. Goed. Dank je wel, Kees Mayfield. Een mooie avond verder. <laughs> <laughs> en dan maar weer lachen. Ja. Zo dadelijk op deze zender. Uh, twee dingen met Margreet Rijntjes. Projectleider Roland Zomers is de gast over de start van de ruiming van het terrein van Chemiepak in Moerdijk. En juwelenhistoricus Martijn Akkerman spreekt over de wereldberoemde diamant Beau Sancy Die in de verkoop gaat. Over geld gesproken. Mooie avond. Dank meneer Mayfield, dit was aflevering 2437. Morgen ontvangen wij aanstormend cabarettalent Dara Faizi. Tot dan. Radio 1 nee, kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Vrouwen, vrouwen. Donderdag 8 maart, Internationale Vrouwendag.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 Ben jij een boek aan het schrijven? Plaats dan 10 pagina's op de website 10pages.com. Daar beslissen lezers of je wordt uitgegeven door een bekende uitgeverij. 10pages.com, de website voor schrijftalenten met ambitie. Waar huurt u IT-pro's in? Bij een System Integrator, een Softwarehouse, een Detacheringsbureau of rechtstreeks online? Regel het zonder risico's met IT-staffing en verzeker u van de perfect match. Good Thinking, itstaffing.nl. Roman, kookboek, kinderboek, jouw succesverhaal kan beginnen bij 10pages.com. Dit is Radio 1.